Kees Groot met het NOS Journaal. Hier bij Alkmaar mag ondergronds gas worden opgeslagen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het is de bedoeling dat er gas wordt opgeslagen dat later kan worden geleverd. Tegenstanders vinden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar het risico van aardbevingen. Verder zijn ze bang voor geluidsoverlast en twijfelen ze aan de veiligheid van de aardgasputten. De Raad van State erkent dat er nog veel onduidelijk is over ondergrondse opslag van gas, maar zegt dat die niet zo groot is dat het kabinet geen toestemming had mogen geven. De politie heeft afgelopen nacht een van de twee verdachten opgepakt van de roofoverval op de Haagse juwelier Ruud Stratman. Bij die overval werd Stratman doodgeschoten. De politie heeft de verdachte op straat in de Schilderswijk in Den Haag opgepakt. Het is de 19-jarige Zia Burukcu. De tweede verdachte, Sandro Grigolia, is nog voortvluchtig. Transportbedrijven hebben zwaar te lijden van de hoge brandstofprijzen. Ook is er veel minder te vervoeren en neemt de concurrentie uit het buitenland toe. Volgens de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland gaan steeds meer bedrijven failliet. De organisatie zegt dat veel bedrijven door de crisis in 2009 al moesten interen op hun reserves. En dat ze nu geen of nauwelijks winst maken. Een deel van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen is dicht door een tekort aan personeel. Er zijn twee vacatures voor IC-artsen en er zijn personeelsleden ziek. Het UMCG zegt dat er ondanks de problemen voldoende bedden beschikbaar blijven om aan de vraag te voldoen. In Frankrijk is een activist van Greenpeace met een paraglider op het terrein van een kerncentrale geland. Hij wilde daarmee aantonen dat de centrale in het zuidoosten van Frankrijk slecht is beveiligd. De man vloog met de glider over de centrale, gooide een rookbom naar beneden en landde toen binnen de hekken. Hij werd onmiddellijk gearresteerd. Het weer, toenemende bewolking en vanuit het zuiden buien met kans op onweer. Het wordt 13 graden aan zee tot 21 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Bij Kloopend Holendrecht 2 kilometer. Er staat een vrachtwagen met een klabband en die blokkeert uit de rechte rijstrook. En op de A12 Utrecht naar Den Haag staat tussen kloopend Prins Klausplein en Den Haag Malieveld 3 kilometer.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 Ik denk niet dat wij een owner zijn of een lonely heart, maar het is wel een lekker nummer van een Yes, toch? Van Yes, van ja yes. heerlijk. Welkom bij CFM Lunch deze week. Inderdaad, op, welkom. Op de 2 mei. We zijn er weer, het is weer de 2 mei inderdaad. Het de is dag, woensdag. De dag na arbeidsdag, dag inderdaad. van de arbeid. De dag van de arbeid. Uh, twee yes. dagen na koningendag. God, we hebben het weer overleefd en god, hebben we hebben het weer leuk <laughs> gehad. Oh, oh oh. Ja, je hoorde net natuurlijk Yes met Onor of Lonely Heart. En daarvoor hoorde je Flowrider. featuring Sia met natuurlijk Wild Ones. Ja, ja. En het is weer zoveel, jongens, inderdaad, zoals Robby het al aangaf, het is inderdaad, het is woensdag. Het is weer 12 uur geweest. Het is weer van 12 tot 2, heerlijk. Ja, lekker oh, lekker. Lunch, door, lekker hoor. lekker hoor. Wat heerlijk. hebben we vandaag in de uitzending, Mike? Wat hebben wij vandaag in de uitzending? Wij gaan vandaag natuurlijk, uh, we gaan even bellen. Bellen bellen, wij bellen. Gaan bellen. We gaan nog even, even de mensen even afbellen die natuurlijk de koninginendag lekker hebben gevierd. Dus, uh, oh, ik... Heb jij mensen die, uh, die je even kan bellen daarvoor? Mm, nou ja, ik ga wel even. We gaan even kijken. Want ik uh, ken denk ik nog wel wat mensen die toch uh, wel een goed feestje hebben gegeven Koning. Dan ben ik wel even benieuwd. Nou, ik ben benieuwd wat de kroegen allemaal uh, te melden hebben over de Koninginnedag, Hoe ze het ja. allemaal hebben gehad. Want uh, die hebben natuurlijk het is super druk geweest de uh, afgelopen ja, maanden. Valt voor mij toch? Nou, <laughs> zo. Die, uh. Nee, we, hebben het, uh, we gaan natuurlijk uh, gaan we even de nabespreking Noem de Koninginnedag Wat is er allemaal gebeurd? De ins en outs van de Queen's Day in Zandvoort natuurlijk. En ja, we gaan natuurlijk ook weer even de evenementenkalender erbij pakken, natuurlijk, uh, deze uitzending. Want ja. Ja, we hebben ja, ja, ja, ja. wel eens de Koninginnedag gehad, maar dat betekent niet dat. Niet meer, en dat er niet nog meer gaat gebeuren in Zandvoort Wij zijn gewoon een dorp waar ah, dit is gewoon een dorp waar heel veel gebeurt. Zal ik even een klein tipje van de sluier geven? Ik zal heel even, snel kijken. Ro Robby gaat alvast even snel kijken wat er onder andere allemaal te doen is. En we gaan natuurlijk ook uh, het broodje van de week gaan we weer bespreken. Kijk, waar we die vandaan hebben, gaan we nog niet vertellen. We gaan maar je zal je felen... ik even zeggen? Want we hebben weer een reet. We hebben de ADAC, de Adac GT Masters. De Adac GT Masters. Nou, ik ben benieuwd. En de Wekelijkse Markt natuurlijk. Ik ben benieuwd. We gaan lekker luisteren naar de, de cats. The cats Ik heb weer een paar singeltjes ja, meegenomen. Robbie vertel eens wat over The Cats. Jezus, wat een bron. Uh, Stond hij nou op de eerste? De, de eerste, de, de, de eerste. De Cats is volgens mij is dat een Nederlandse band van vroeger. Moet je dat lekker gekraken? Dat is, het. we gaan lekker luisteren naar The Cats. I like the way you call my name. It sounds so nice. I could never explain like the way you hold my hand it lets me know that you understand It's the house telling you to close your eyes Some days I can't even trust myself It's killing me to see this way Cause though the truth may vary this ship will carry our bodies safe to shore Tars. Soon it will all be over and buried with our past We used to play outside when we were young And full of life and full of love Some days I feel like I'm wrong when I am right Your mind is playing tricks on you, my dear Cause though the truth may vary this Ship will carry our body safe to show So listen We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 and Wij draaien natuurlijk niet alleen de nieuwere nummers, wij draaien, ook, wij draaien natuurlijk ook hier de lekkerste klassiekers die je maken, voorstellen. Zoals de <laughs> is, Beatles. Zeg hebben een lekker zo ertussendoor. Inderdaad, Inderdaad, ook voor de oude vandaag onder ons. Inderdaad, die mogen natuurlijk ook wel horen wat zij leuk vinden. En uh, ja, wat gaan wij natuurlijk doen? Wij gaan onze evenementenagenda erbij pakken. Ik zit ik op het verkeerde toetsbord ah, te drukken. Dat maakt niet uit. Oh, maakt niet uit. Ja, we zijn er weer. Hij zit weer op het verkeerde toetsbord. Het, het is ja. allemaal zo vervelend. We hebben hier drie in de studio. om even, even duidelijk te zijn. Tulle, tulle, en uh, ja, wij gaan natuurlijk de uh, evenementenagenda gaan wij doornemen. Waarom doen wij dat? Want er is natuurlijk veel meer hier te doen in, uh, ja, Koningin in Zandvoort dan alleen de, Koningin in de dag en de andere dingen. Want we hebben weer genoeg feesten en andere partijen voor jullie klaarstaan. En ik zie dat Robby al heel veel heeft. Oh, wat hef. Even ja, kijken hoor, want tot wanneer die, loopt hij? Ja. ja, tot zes uh. Nou, dat kan toch wel ja. Dat moet toch wel lukken Right Nou Robby, <laughs> laat jij eens even zien wat, Ja, ik, ik heb alweer wat Ja hoor, We hebben we de eerste Zo hey. Expositie winter in de voorjaar Oké, okay, nou ja, dit voorjaar gaat Koenraad de Coenraad Art Gallery van start met, het buiten, uh, met de buitengewone werken van Maatje Winters. Vanaf haar vroegste herinnering neemt Maatje in vormen en kleuren. Op school waren cijfers en letters voor haar onafscheidelijk verbonden met een bepaalde vorm of kleur. En nog steeds is dit haar beeldtaal. Inspiratie haalt zij vooral uit de mensen om haar heen, maar ook uit de natuur. Ze experimenteert graag met uh, allerlei ma materialen die zij dan ook in haar schilderijen en objecten verwerkt. Ze werkt vooral met uh, acrylverf, uh, verdikkingspasta's en dingen die zij terloops vindt. Maar zij werkt natuurlijk ook met keramiek pulp. Was en combinatie daarvan. Ruim 12,5 jaar geleden begon zij een atelier voor kunstenaars... ...met een verstandelijke beperking in Eindhoven. En vanaf 2008 startte zij haar eigen galerij... In ieder geval haar eigen galerie met drie andere kunstenaars waar zij experimenteert, exposeert en workshops geeft. In deze expositie worden haar uitzonderlijke werken getoond: zowel schilderijen, zowel schilderijen als ook buitenobjecten. Die zijn ontstaan uit vooral positieve gedachten. De wereld bekeken vanuit de dingen die juist wel goed gaan. De werken zijn dan ook vrolijk en bont voor kleur. De expositie loopt van 8 tot en met 31 mei. 8 april tot en met 31, 8, 8 april 31, tot en met 31 mei aanstaande. En is te zien op uh, donderdag tot en met zondag van 2 uur tot 6 uur s avonds. We gaan even, straks even proberen haar nog even te bereiken, dat is wel veel leuk. We gaan haar inderdaad even bellen, want dit is natuurlijk wel allemaal hartstikke... En we hebben natuurlijk weer een nieuwe vroem vroem op de bocht staan. We hebben natuurlijk uh, de ADAC, uh, ADAC, de GT Masters hebben we. Nieuw op het Zandvoortse evenementenkalender uh, is de ADAC Master Weekend. Tijdens het uh, internationale evenement op 4 en 5 mei en 6 mei. Dus uh, de... uh, hoe heet het bevrijdingsdag denking zelfs dan, yeah. is de hoofdrol weggelegd voor een van de krachtigste GT3-series in Europa, de ADAC GT Masters met, voorlopige, met een voorlopige inschrijflijst van ruim 35 supercars beloven de twee wedstrijden op Zandvoort een ware uh, thriller te worden met uh, tot uh, verbeelding sprekende gt bolides en waaronder de Audi R8, LMS Ultra, Ferrari 45, Italia GT3, oh mijn god ik Lamborghini Golado LP600 en de nieuwe Chevrolet Camaro GT3 wel bekend van uh, Transformers, denk ik. Ja, absoluut. En er zal natuurlijk uh, op elke millimeter van het Zandvoortse asfalt uh, hier natuurlijk mee gereden worden. Uh, daarnaast kent het evenement een buitengewoon boeiend bijprogramma. Met, met de wedstrijden van de ATS Formal uh, 3 Cup en de ADAC Pro Car Serie. De Formal ADAC en de Serie Car, uh, in ieder geval de Supercar Challenge. Dus uh, er is genoeg te doen. Nou, voor de mensen die niet weten waar het circuit zit... ...het is te vinden op het burgemeester van Alvenstraat 108. En het is natuurlijk het soort evenement waar het is. Het is natuurlijk heel, heel simpel. Autosport. Ligging is een beetje buiten het centrum. Nou ja, Wie een beetje Zandvoort kent, weet het wel te vinden. En dit kost slechts maar 12,50. Dit is maar 12,50 mensen. Dus dit is het gewoon zeker waard. En, en het is kindvriendelijk. Zolang heel hij langer. binnen de lijntjes blijft. Want Inderdaad. als hij ineens op het circuit staat, is het minder vriendelijk. Kijk, Mocht je van je kinderen af willen, kun je ze altijd nog op de baan gaan. Kun je altijd een uh, goed zitje in de goede richting geven. Inderdaad. En de organisator is natuurlijk Skripark. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, dat helemaal. kennen we allemaal. Jawel, jawel. Van 4 oh. uh, tot en met 6 mei. Heerlijk. Nou, dat moet helemaal goed gaan komen. We gaan nu verder met de jam sessie in Oomstee. Vertel meer. eens, Mike. Wat heb je daar uh, meer over? Nou, Oomstee gaat natuurlijk wel lekker uh, hun, uh, lekkere jam sessies neerzetten. Want uh, naast de reguliere jazz in Oomstee elke derde vrijdag van de maand even trouwens. Is er nu gelegen om uh, elke uh, eerste vrijdag van de maand te jammen met professionals onder leiding van Arthur Heuwen. Heuvel, Heuvelkurremijer. Wat een <lacht> leuke. Sorry Arthur als ik je naam verkeerd uitspreek, maar. Nou komt goed. Bestel je trouwens een instrument of hou jij meer van zingen, dan ben je natuurlijk van harte welkom op deze avonden met jazz en lichte muziek als uitgangspunt. En er zijn natuurlijk ook diverse instrumenten aanwezig, waaronder een piano, keyboard, gitaren, ook een installatie voor microfoons en noem maar op. Dus deze intieme en sfeervolle gezelligheid voor de muzici en zangtalenten is natuurlijk echt iets om gewoon lekker even naartoe te gaan. En het is ook mooi het is om lekker openbaar te kunnen spelen. Het is natuurlijk, eh, wordt het gedaan in Café Oomstee. Het adres is Zeestraat 62. Het soort is natuurlijk weer de podiumkunsten. Het is natuurlijk in het centrum zelf. Het is helemaal gratis. De organisator is natuurlijk onze eigen tonarische. Die we natuurlijk al een paar keer in de studio hebben mogen hebben. En we hebben natuurlijk ook een telefoonnummer voor u. Mocht u natuurlijk voor meer informatie bij hun terecht willen. Is dat natuurlijk 023 57 726. Ik herhaal hem nog één keer. 023 573 De website is ook natuurlijk te bezichtigen. www.oomst.nl En de datum is 4 mei. En de aanvang is om half negen avonds En het eindt uh, ook uh, weer... On, oneindig. Uh, tot oneindig. Tot de tent tot, tot de tent sluit. Tot de toon zegt, naar buiten, met het gekrijs. En nou al lekker in de jam sessie blijven, gaan we ook verder met Jazz in Zandvoort. David mina. Lucas. Jeetje mina. David Lucas. Ja, ik zag al wat posters van hem hangen hier uh, in Zandvoort. Uh, ik zag al wat hangen. Ik denk, hé, hey, wat hebben wij nou weer te doen? We hebben natuurlijk onze, Dit uh, ja, is natuurlijk een clarinetist, een saxofonist van een ongekende klasse... ...die ook internationaal opereert en die komt in ons eigen dorpje natuurlijk. Geboren in 1978 als zoon van een uitgesproken jazzliefhebber... ...is de jazz hem met de paplepel ingegoten. Hij studeerde aan het conservatorium in Den Haag bij John Ruyoko en Barry uh, Harris. Scott, uh, even kijken, Hamilton en Lee Cornets, Dat zijn dus allemaal geldige namen in de jazz. In 1998 won uh, David uh, de... Even kijken. Ja, de Coop Jazz Award... Een toerde door Japan in 1998 en 1999. Op het North Sea Jazz Festival is, uh, en in het Concertgebouw in Amsterdam bracht hij een tribute toe Benny Goodman. Hij doseert trouwens. Hij geeft trouwens ook nog steeds les. Ook Dat doet hij uh, in Lenk in Zwitserland. Kijk. Dus uh, hij, is, uh, lekker, hij is lekker bezig Het uh, de plaats natuurlijk uh, in uh, ja, het gebouw De Grote Krocht De Grote Krocht kennen we natuurlijk allemaal wel Er worden ook heel veel uh, musicalstukken worden natuurlijk Naast de kerk op de hoge weg Inderdaad, ja, ja. makkelijker kan het niet Het is een faria, uh, het ligt in het centrum Voor studenten kost het uh, 8 euro Voor gewoon persoon kost het 15 euro Dus nou, zeker de moeite waard Gewoon doen. Je kent ook nog op de website www.jazz Met twee zetten In Zandvoort.nl Helemaal even kijken moet. En het is op 6 mei Bevredingsdag Dat, dat moet goed Nee Nee, dat nee, is 5 mei. mei Oh ja, sorry 6 mei. En het is Het uh, begint natuurlijk om half drie, Dus ga er gewoon lekker naartoe Ga het gewoon lekker doen Altijd je? de moeite waard. We gaan proberen Misschien zo even te bellen Daar gaan we zo nog even Oh je is een minuut <laughs> We hebben wel veel muziek vandaag. Nou, dan gaan we maar weer vol. Dat is ook wel gezellig om even over We hebben een optreden van, even kijken, JZZZZZP. Dit vijfmans jump jazz gezelschap heeft nu ruimschoot verdiend... in de meest uiteenlopende muziekstijlen. Van rock tot ska, van punk tot hot, club, de french en de dance tot jazzcore. Spettende solo's. soms gevoelig en soms complete jazzgekte. Maar in ieder geval altijd aanstekelijk met... Een gezonde doos humor. Nou, we gaan gewoon. Dit, dit, dit wordt gedaan aan de locaties: een muziekpaviljoen. Het adres is het Raadhuisplein. Dat is, is de. Dat is de koepel midden in het centrum op de rotonde. Dat ken je anders. Dat ken iedereen. Hey. Het is natuurlijk een concert, het is natuurlijk, zoals Robby net al zei, bam, midden in het centrum. Het is natuurlijk gratis, Problem. het is kindvriendelijk. En het wordt natuurlijk ook weer gedaan op 6 mei 2012. En het begint om 1 uur smiddags en eindigt natuurlijk weer om 4 uur smiddags. Dus dit is, het is een 3 uur durend concert. Het dus. is geheel gratis, dus zeker de moeite waard. Het is gewoon doen gratis. Gratis. Salam maar goed. Even kijken, wat hebben, hebben we nog iets? Ik, ah, Met bevrijdingsdag natuurlijk, op 5. Uh, ja. ja. Bevrijdingsdag, Jezemina. Ja, bevrijdingsdag, die komt er natuurlijk ook weer aan, want... De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort organiseert een aantal leuke activiteiten voor de inwoners van Zandvoort. Want vanaf half elf start op het Kerkplein een spannende vosjacht door het centrum van Zandvoort. Elk jaar zijn er weer verkleden mensen volgens een bepaald thema die je moet zoeken. Want bij elk woord wordt er een letter uitgedeeld. Aan het einde van de jacht zal er een woord ontstaan wat de oplossing zal zijn. Deelname is voor iedereen gratis. Maar ben je onder de zes jaar dan moet je wel begeleid worden door een volwassene. Voor de kleister staat er op het Kerkplein ook een leuk springkussen. Dus laat uw kind lekker springen met een en een drankje worden onze senioren tussen half 1 en half 5 weer in het gebouw. Tussen half 1, ja, tussen half 1 en half 5 weer in het gebouw. De krocht verwacht door een gezellige bingo-middag met leuke prijzen. Altijd nou, leuk, altijd leuk. De locatie kan dus in principe overal zijn bij de speurtocht. En uh, ja, het soort is natuurlijk varia. Het is gevarieerd lekker voor de kids, ook voor de ouderen natuurlijk onder ons. De ligging is natuurlijk in het centrum. Het is natuurlijk weer gratis en het is super kindvriendelijk. Het wordt gedaan op 5 mei 2012 natuurlijk. Kan niet anders. Het begint natuurlijk om half elf en eindigt ook weer. Ja, wie de dag. Dus ja, wil ja. jij je kinderen kwijt en wil jij een kindvrijdag? Schop je kinderen wel lekker naar die dag toe. Lekker op jacht. Gewoon doen, omdat het kan. Oh, we gaan even kijken, want jij hebt nog heerlijke muziek meegenomen van een, uh, een mixer ofzo. Die kan ja, heel goed... Ja, uh, ja. Ik heb uh, ik, ik heb hier uh, ik, uh, ja. ik weet niet welke het is. Ik zal even een stukje laten horen. Zeker. Nou, dan wil ik toch die andere nog. Welke? Wacht even, wacht even. Kijk even in die... Kun je, kun je, kun je in, die, in die lijst kijken? Ja, dit ah. is je lijst. Even kijken, maar die naam die stond er volgens mij niet bij net. Uh, kun je even in mijn USB-stick zelf kijken? Ja, wij doen hier alles via de moderne versies. Hè? Alles is modern. Even kijken, moet je op zoek. Op zoek. Even kijken. Nee, niet die. Wacht even, ik zal even kijken. Even iets naar boven en boven. Ja, dit. dit, dit. Die? Ja, die... Ja? die moet je even uitleggen aan de luisteraars. Ik ga het heel even kort uitleggen. Ik eh, mm. ben eh, natuurlijk altijd eh, samen met Robby. We zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. Eh, oudere muziek. Misschien muziek die nog niemand gehoord heeft. We zijn natuurlijk ook daardoor op zoek naar dj's. En andere muzikale talenten. Die eh, ja, niet zoveel gehoord zijn. Maar wel bekend zijn in de underground scene. Dan heb ik laatst via eh, YouTube en eh, via Facebook. Heb ik een dj gevonden. DJ Ryzen. Die heeft een remix gemaakt. Van vier super heerlijke nummers Jullie uh, kennen dat uh, nummer van uh, Danske Duren natuurlijk wel Van Don Omar Dan kennen jullie natuurlijk uh, Save the World Tonight Van, uh, even kijken, hoe heet hij ook alweer um, Save the World la, la, la, la, la, la. Ja, kom op, hè en natuurlijk, uh, Was dat niet Swedish House Mafia? Swedish House Mafia, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En dan Kom hebben we natuurlijk he. ook uh, hebben we het nummer van uh, Pitbull en uh, Mark Anthony, uh, Rain Over Me. Dan heb je nog het nummer samen, uh, Shakira, Shakira samen met Dizzy Rasco. Oh, kortom, dus er worden Local. vijf nummers of ofzo er gemixt. Er worden vier, vier nummers, nummers. Worden gemixt en hij heeft hem zo mooi door elkaar gemixt dat het, gewoon nou, dat het eigenlijk wel één is. nummer is. We gaan lekker luisteren. Je hebt uh, zes minuten genot hiervan. Ga ervoor. We gaan lekker genieten. DJ Ryzen met zijn Danza Koduru Rabia Mix. Together, together. Wel een lekker nummertje erop, lekker rustig. Ja. Het is nu wel heel erg rustig. Het is heel stil. Hij is ook een klein stukje. Nee, ik bedoel van de filler. Ja. Ah. ah, zo doen wij dat. Dat doen wij zo. <middels> <middels> <middels> ik moet je afvragen wat die klap was. Dat was zo mijn hand op mijn voorhoofd. Nee, we gaan nog even een uh, belangrijk stukje erbij pakken natuurlijk. We waren natuurlijk uh, nog even een stukje van 4 en 5 mei. We hebben natuurlijk uh, 4 mei hebben we ons natuurlijk uh, onze nationale dodenherdenking, De dag waarop op bij onze vrijheid gedenken. Want uh, de gemeente Zandvoort en het 4 mei comité organiseren 4 mei een herdenkingsbijeenkomst bij het Joodsmonument. En, de en uh, in de Protestantse kerk gevolgd door een stille tocht en de herdenkingsceremonie bij het officiële herdenkingsmonument aan de rotonde van valenberg linedenstraat Om uh, 12 uur s middags is er een korte herdenkingsbijeenkomst bij het Joodsmonument, inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van het J. van Heemskerkstraat en de Dr. J.G. Metzgerstraat. Tijdens de plechtigheid wordt het verkeer door de politie op afstand gehouden afgaande aan de officiële herdenking om 8 uur is er op 4 mei een korte plechtigheid. Om 7 uh, uur start de speciale herdenkingsbijeenkomst in de Protestantse Kerk. Het gemeentebestuur Zandvoort nodigt alle inwoners van Zandvoort uit om uh, het uh, bij te wonen van deze plechtigheid. Om uh, half 8 begint de stille tocht vanaf de Protestantse Kerk, Kerkplein natuurlijk. Loopt men uh, via het Raadhuisplein de Halstraat uit. Men steekt over en loopt de verlengde Halstraat in. Het spoor over en vervolgens de vondelaan in. Aan het einde van deze straat, rechtsaf van de Vlenneweg in. Hierna loopt men rechtdoor naar. Naar de herdenkingsmonument aan de rotonde van de Vlellenweg... Natuurlijk ook een stukje ook Linneestraat. De kerkklokken luiden van uh, kwart, over, uh, kwart voor acht uh, tot dertig uh, seconden voor half uh, voor acht uur natuurlijk. En vanaf acht uur wordt er twee minuten stilte in acht genomen. Na de stilte brengt de trompetist de last post ter horen. En om uh, een twee, uh, drie over acht uh, volgt de officiële bloemlegging. En volgt de declamatie van de heer H. Schama. En daarna is er gelegenheid tot leggen van bloemen. Nou, wegens de doden denk van de gemeente Bloemendaal is de zeeweg vanaf 6 uur afgesloten in verband met een stille tocht naar de begraafplaats in de Duinen achter de zeeweg. Het verkeer zal uit moeten wijken via de Zandvoortselaan. Nou, zoals net al inderdaad al gehoord, locaties, op diverse locaties kan het inderdaad gedaan worden hoe u dat gaat doen. Dat is natuurlijk helemaal aan u. Het is, uh, ja, een, uh, ja, het is een, uh, ja, een herdenking uh, waar, we, waar we aan deelnemen. Denk ik. ik denk dat we het allemaal wel doen. Uh, het is natuurlijk gratis, het is kindvriendelijk, lijkt me logisch. En het is natuurlijk, uh, de datum is natuurlijk 4 mei. De aanvang is om 12 uur en de einddatum is natuurlijk ook weer 4 mei. Het is natuurlijk, uh, Rob, ben jij ooit wel eens uh, naar een van de monumenten geweest? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben bij alle monumenten geweest. Oh, Oké, okay. ja, ik ga Want, altijd uh, standaard met mijn opa. Ik had uh, met scouting had, je, had ik ook verplichtingen. Want dan moest uh, uh, ik ook uh, in Noord, was dat geloof ik Klopt ja, ja daar, ben, daar ga ik, ik mijn hoop altijd naartoe Vorig jaar ook weer geweest ja. Dus uh, het uh, moet wel zeggen, elke... Uh, het is uh, wel indruk, ik vind wel altijd indrukwekkend Ja, ik vind het wel, je gaat hebben moet er toch gedenken Ja, je moet er toch bij stilstaan Ik vind het ook heel stom dat er op een gegeven moment, volgens mij was een paar jaar terug of zo Dat mensen die zeiden van, ja waarom schaffen we dit niet af? Oh ja, ja een beetje domme eigenlijk, weet je Nee. Maar ja, daar kunnen we urenlange discussies Daar over gaan voeren. Daar kunnen urenlange maar... discussies over voeren waar wij uh... waar we niet wijzer van worden. Nee, absoluut niet. Nou, je hoorde trouwens net even inderdaad, de remix van, uh, van DJ Ryzen. Het was natuurlijk uh, vier nummers door elkaar. Als je net even een stukje geluisterd hebt... dat je op een gegeven moment even heel duidelijk het stukje hoorde van... Uh, van Swedish House Mafia Save the World Tonight. Hoorde je op een gegeven moment dat je het piano stuk hoort... en hoorde je waarschijnlijk ook iemand wat zeggen daartussen. Dat was Vin Diesel. Dat was een stukje uit uh, Too Fast Too Furious. De laatste... De, de, ja, het laatste deel Eigenlijk nummer deel 5 Dus ik denk, als jullie het misschien gehoord hebben hè? Deel dat even mede Dus dit is eigenlijk, het is allemaal heel mooi in elkaar verwerkt Je kan natuurlijk op YouTube kun je het vinden Je kan ook natuurlijk even naar Facebook gaan En daar op zoek gaan naar DJ Ryzen En daar vind je natuurlijk ook alles over deze DJ uh, Ja, en wat, wat voor LP hadden we opstaan? Wat voor LP? Ik zal eens even kijken want jij Ik bossen... weet het niet meer, er stond heel groot op Chicago Maar ik ga het heel even kijken nou, hij sloot het af natuurlijk met together again, together again. En het was toen inderdaad, uh, inderdaad is het is inderdaad van Chicago. Het is together again, een oude zieker <laughs> uit de doos. Van Motown lijken, denk ik hoor. Ah, het zou goed kunnen. Ja. We gaan lekker verder uh, met uh, DJ Fru -fru -fru Fresh. Met Hard Right Now featuring Rita Ora. We zijn alweer bijna aan het einde van dit eerste uur. Jongens, wat gaat snel. We gaan zo denk ik nog even doornemen wat ja. we tweede uur doen. Maar we gaan eerst even lekker luisteren. Tot zo! Weet wat ging dat snel zeg? Hot oh, right now. Oh oh oh. Gewoon even die LP erin, ja. Maar, wil ik van jou horen? Ja. Weet je nog wat het is? Jezus. Wat is het? Het is wel een lekker. De Pussycats. De Pussycats, ja. De Pussycats. Baba. Nee, je moet even het schuifje daar ook omgooien. Nee, het schuifje. Toch? Omlaag in hem Ja, dat is hier. We gaan luisteren naar de Pushy Kids. Dat waren de Pussycats. Altijd lekker. Dat waren de Pussycats. We gaan gelijk lekker verder met Triggerfinger. Uh, Triggerfinger. Trigger I finger. Follow River. You Follow Rivers. I Follow River. Ga je er nog wat, Roepie. Wat gaan wij dan in twee duur doen? Wat gaan we in twee doen? We gaan lekker... Wat gaan we doen twee duur? Jij weet het altijd beter, Nou, dan gaan we het even vertellen. Vertel <laughs> het even. Nee, lekker. we zijn... Uh, natuurlijk, in twee duur gaan we natuurlijk ons broodje van de week bespreken. Wij gaan... Uh, ik ga hem nog niet bekend We gaan uh, Tromp even bellen, hè, straks. Ik zei nog even, we gaan hem niet bekendmaken. En wat zegt Robbie? We gaan Tromp even bellen. <ucken> <talk> Maakt niet uit. Het staat uit. al op Facebook, dus de mensen kunnen het al lezen. Het staat al op Facebook. Wij gaan natuurlijk zo even Tromp bellen voor ons broodje van de week. En uh, we gaan natuurlijk ook nog even een stukje van evenementen... Gaan naar, uh, we gaan evenementen, gaan Terug, rewind. Nee, we gaan natuurlijk ook even de mensen even bellen... ...die natuurlijk koningin hebben gevierd waaronder... ...we gaan even bij een aantal kroegen gaan we aan de bel hangen Misschien wat vrienden. Ja, we gaan eens even kijken. Hoe we het gaan, gaan een, een beetje de gewone mens... Bellen. Wij bellen de gewone mensen. Programma <laughs> de De programmaleider. Wij gaan onze programmaleider oh, even lastigvallen. Even kijken of we die allemaal met Koningin nog hebben gedaan. Want ik heb volgens mij wel wat collega's van CFM gezien. En uh, al onze evenementen, die Keen je soed allemaal teruglezen uh, op onze Facebook. Uiteraard. CFM Lunch. Uiteraard. Uiteraard. En we komen straks waarschijnlijk ook nog met een paar rare nieuwtjes: rare. dingen die jullie gewoon willen weten. Een rare nieuwtjes, maar ze zijn wel waar. Ja. Raar, maar waar. En dat is het verhaal van vandaag. Wij gaan lekker luisteren naar Triggerfinger met I Follow Rivers. Daarna komen we weer terug met een heerlijk gevuld tweede uur Blue. Tot zo.